Snel naar Bol.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 De grootste vakbond van het land, de FNV, is geschrokken nu het planbureau het nieuwe kabinetsbeleid heeft doorgerekend. Het is onbestaanbaar dat rijken erop vooruit gaan en de laagste inkomens de meeste koopkracht verliezen, zegt de bond. Volgens de FNV zet je zo de samenleving bij voorbaat in de kou. Er zijn nog twee tieners aangehouden voor de moord op de 16-jarige Johnny. Hij werd eind januari doodgestoken in de buurt van Delft. De twee tieners zaten al vast, Eén van hen voor meerdere straatroven. Van de ander is niet bekend waarvoor hij in de cel zat. Eerder werd ook al een 18-jarige man opgepakt die zou hebben gestoken. In Oostenrijk zijn grote problemen ontstaan door zware sneeuwval. Vooral Wenen is hard getroffen. Het vliegveld moest een tijdje dicht omdat er 20 centimeter sneeuw op de landingsbanen lag. En ook de ringweg rond Wenen was urenlang dicht door hopen sneeuw op de weg. In het zuiden en oosten van Oostenrijk zitten veel mensen zonder stroom. En het is er dan eindelijk van gekomen. De hoogste toren van de Sagrada familia in Barcelona is af. Vanmorgen is een kruis op de toren van ruim 170 meter getakeld. Er wordt al meer dan 140 jaar aan de basiliek van architect Gaudi gewerkt en hij is nog lang niet klaar. Met de hoofdingang zijn ze nog wel 10 jaar bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog bij 3 tot 8 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer regenen. De temperatuur verandert niet. En dat was het nieuws op Slam. Slitmeister die man nog twee vertragingen, Eentje op de A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 20 minuten. De hoofdrijbaan is afgesloten door grenscontroles. En 25 minuten bij een optellen op de A27... richting Gorkum bij Everdingen. Drie kilometer aan file. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers... tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.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 Eurel Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Mis niets van het spektakel in de Keukenkampioendivisie. Volg het hele weekend live op ESPN. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas? Kom hem lekker halen bij McDonald's.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 Over twee, welkom bij de Slam Mix Marathon. Met straks nog live DJ's in de boot, maar eerst even lekker stampen en knallen. Dit uur John Summit tot drie uur met zometeen een track van Funk Tribu. Speakers Blowing, Danny D en Riordan met 909 Myers. We beginnen met een track van Mr. John Summit himself. Dit is Lights Go Out. Het weekend, we zijn er bijna. Welkom bij de Slam Mix Marathon. Where do we go when the lights go out? And the fucking lights go out kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin kawin DJ, het klinkt hier lekker vet, man. Fucking vet. Hey, what The Slam. Slam. Mix Marathon. Voor deze vrijdag met Jazz Summit in de mix. Trek van Tenny P en Riordan 909. En zometeen nog Gorgon City en Contact komt eraan. hebben trek van Toys en Rootboy. Hoe ga je? Kom maar door op je vrijdag. Zijn er nog leuke plannen? Ga je vanavond nog leuke dingen doen? Laat het weten via de app van Slim. Kleine tip, IJsland in de Paradiso. Daar ga ik zelf dan weer heen. En Reinier Sonneveld, de man van de mix Marathon Track of the Week van deze week... speelt een loco-loco release party in de kraan op de NDSM. En als je zijn socials volgt, kan je daar bij zijn. Reten exclusief, maar je kan er nog bij zijn. Dan moet je even op zijn stories reageren. Het is de Slam Mix Marathon met John Summit. tot 3 uur in de mix. I saw one my Met John Summit in de mix. Gaan we een beetje lekker, Karel? Hey, Karel! Laat die pallets maar zitten. Kom maar terug naar de zaak. Weekend! Dit uur in de Slam Mix Marathon. Zometeen, straks, Mike Williams live in de boot vanaf 4 uur. Zometeen veel plezier bij Raoul en Good Boys. Ik wens je een fijn weekend. Sam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de mix. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.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 dat is het geluid van windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmd. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Lidl Minis! Wij zijn de minis. Van groeten en zijn Spaar nu bij Lido.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 En 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.